12 uur. Gert Bluk met het NOS-journaal. Op een scheepswerf in Polen zijn Noord-Koreaanse dwangarbeiders ingezet bij de bouw van Nederlandse schepen. Dat staat in een onderzoek van de Universiteit Leiden. Het Stalinistische Noord-Korea stuurt duizenden arbeiders naar het buitenland om zo de staatskas te spekken. Daarbij worden de mensenrechten geschonden, stellen de onderzoekers. Justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor informatie die leidt tot de oplossing van de kofferbakmoord. Het slachtoffer was een 31-jarige man uit Klazina Veen die vorig jaar maart dood werd gevonden... in de kofferbak van zijn auto die half in het water lag. De Drentse politie heeft nog geen idee wie de daders zijn... en wat het motief was voor de moord. Het aantal malafide webwinkels is explosief gestegen. Vorig jaar kon de politie ruim 400 keer in actie tegen illegale sites. Het jaar daarvoor was dat maar 35 keer. De webwinkels verkochten nepartikelen of vroegen om creditcardgegevens... waarmee later illegaal aankopen werden gedaan... Vooral rond de feestdagen gebeurde dit, daarna verdwenen de valse webwinkels weer. Er is een tweede verdachte aangehouden in verband met de gelekte informatie over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch, een 64-jarige man uit Rosmalen. Hij zat niet in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, maar gaf de informatie wel door aan een journalist. In dezelfde zaak werd eerder al een raadslid uit Den Bosch aangehouden. De hoogste rechter in Hongkong heeft de celstraffen voor drie jonge burgerrechtenactivisten verlaagd. Ze hadden vorig jaar zomer zes tot acht maanden gekregen, maar de opperrechter vindt die straf te streng. De rechter zei wel dat toekomstige ordeverstoorders hogere straffen krijgen. Hongkong is een vreedzame samenleving. Wie wanorde of geweld veroorzaakt, moet worden afgeschrikt. De Amerikaanse vicepresident Pence gaat tijdens de winterspelen in Zuid-Korea... een ontmoeting met de Noord-Koreaanse delegatie niet uit de weg. We zullen zien wat er gebeurt, zei Pence. Er woont vrijdag de opening bij van de Spelen. Pence herhaalde dat Noord-Korea moet stoppen met ontwikkelen en maken van kernwapens. Het geregeld zon. In Zuid-Limburg kan misschien wat sneeuw vallen. Het wordt 0 tot 3 graden vanmiddag. Dit was het NMH Show. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen file. <tied>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 U dacht natuurlijk, ze zijn er niet. Nou, we zijn er wel hoor. We zaten even, we zaten even stiekem een oud fotootje te bekijken, dat was wel even leuk. Maar een goedemiddag, we zijn er weer. Het is vandaag 6 februari alweer. En de tijd vliegt en Bepp is er ook, toch? Goedemiddag dames en heren. Ah, ja, ja, nou, ja, ja. Nou, nou, je bent er. Oké, okay, nee, dan is het goed. Dus dat betekent weer dat wij aan het uh, begin staan. Uh, nou ja, voor, voor ons dan, voor mij dan. Uh, we weer een nieuwe serie. Zandvoort uh, Lust, drie maar liefst in getal. Vandaag, morgen en donderdag. Oeh, oeh Wat een drukte, wat een drukte. En uh, wat hebben wij vandaag allemaal? Nou, dat ga ik u vertellen. Wij hebben vandaag artiesten in het licht. Dat zijn er een, nogal een aantal. Uh, waaronder een aantal uh, hele vreemde, maar ook hele leuke. En uh, we hebben ook uh, natuurlijk de bioscoopagenda om kwart over één. Wij hebben als alles mee zit ook het recept om kwart over één. Jij wel. Ik weet al wat het is. Oh, jij weet het al. Ik oh, weet, het al. Oh, oh, weet het al. Oh, ja. Oh. Wat leuk. Huh. En uh, nou ja, we hebben verder natuurlijk uh, het, het regio om half 1 en half 2. Ja. Weet jij wie er vandaag jarig is? Nou. Hij wordt maar liefst uh, 77. Dat is een heel mooi getal. Dat is een mooi getal. Ja, ah, ja. hij is van 1941. En wij kennen hem allemaal uit 1965. De man met die handjes bij het Knokkenfestival. Weet jij dat nog? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, weet ja, je, ja, ja, ja, weet je dan wie ik doe? Ik zie hem, ik zie hem voor je me. Je ziet hem voor Je me. ziet hem, ik zie hem voor me. Het was nogal een gek effect, was het. Ja. Nou, wat noem jij, mijn handjes waren grote handen. Ja. God ja. Het was een gek effect, maar die gaan we niet draaien. Nee, ik heb er zo'n een ander uitgezocht. Kijk, dat, dat een Strange Effect hoor je vaak nog. Maar ik heb zo'n een ander But uitgezocht. Een strange effect on me. Ja. En I like it. Ja, maar die draaien we niet. Oké. Okay. Zijn naam is Dave Barry ja. in het licht. En wij draaien I'm Gonna Take You There. Dave Barry. Zo heette hij niet hoor, eigenlijk. Wel, nee, ben je gek. Zo heette hij helemaal niet. Hij heette heel anders. Hij heette David Holgate Grande. Ja, ja, ja met zo'n naam kom je er niet. Nee, <laughs> nee, nee. David nee. Holgate Grande. Nee. Dus hij noemde zich Dave Barry. Hij werd geboren in Sheffield. En dat gebeurde op 6 februari 1941. En dus een Engelse rhythm and blues zanger. Ja, en hij was zeer... Zeer beroemd en bekend in Nederland. Ik weet nog dat er zelfs op het museumplein rellen uitbraken... omdat hij daar met een soort circuswagen zou aankomen. En dat zag ik laatst weer een keer op Nostalgie net of zo. Hoe heet dat ding? Dat is niet een geloof allemaal. Nou, Hij had natuurlijk zijn grootste hit met This Strange Effect... een nummer dat geschreven werd door Ray Davis van The Kings... En daarmee bereikte hij in 1965 de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Met de Crime Game behaalde hij de vijfde plaats in de UK Singles Chart in 1964. Evenals later met Little Things en Mama uit 1966. Hij dat doorgaans gehuld in zwarte kleren op. En hij is nog steeds actief. Ondanks het feit dat de man 77 is geworden. Nou. Ik vind het knap als je op die leeftijd nog zo actief bent. Leuk. Ik ben, ja. nog, ik ben ineens, nog, nog ineens 70, ik ben al gestopt. <lacht> <lacht> ja, maar goed. Voor hem is het waarschijnlijk leuker dan voor mij. Goed, we gaan naar de 3 1. Jawel. En die is... 3 uh, in 1 Die is vandaag van uh, Percy Sledge. expecting it. suddenly Everything was gonna turn out alright. And then I came home a little early one night. And there she was, kissing on another man. Now I know what mama meant when she took me by the hand and said, Son, take time, girl. It's not an overnight thing. Ja Jeugd dames en heren, ja, dat is... Oh nee, ik moeten tegen zeggen, beste luisteraars... Dan moet we moeten genderneutraal zijn tegenwoordig. Hè. Dat is belachelijk. Ja. Ja, in de trein hoor ik dat ook. Beste reizigers. Kijk. Ik vind het belachelijk. En dan loop je in Haarlem langs een, een, een, een, loop je in Haarlem langs een heel oud station... Uh, op het station. En dat station is, is natuurlijk heel antiek. Want dat is uit 1908. Hè. Dat is heel antiek al. ja. Uh, ja. En dan zit daar een, een, een, een, een toilet. Zit daar dan ergens? En daar staat dan nog een hele oude spelling met knijtergrote letters: Heren, dames. <laughs> Ik denk nou, leuk dan weer, genderneutraal. Maar goed, geachte luisteraars. U luisterde zojuist naar een 3-in-1. Ja, en dat was een 3-in-1 van uh, Percy Sledge, ja. uit de uh, 60e jaren. Soulzanger. En uh, ook helaas niet meer onder ons. Maar uh, hij is een tijdje geleden overleden. Maar u hoorde toch wel eventjes een paar van zijn uh, prachtige liedjes. Uh, Out of Left Field en uh, daarna Take Time to Know Her. En daarna Warm and Tender Love. En uh, Percy Sledge was eigenlijk natuurlijk de man van de gevoelige liedjes. Onder andere When a Man Loves a Woman, natuurlijk. Ja, ja, ja. daar werd hij heel beroemd mee. Ja, dat was zijn eerste hit, hè. Dat was... Ja. Mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi. Dat doet ons zoolhartje weer goed, hè, Beb? Ja, ja, ja. Ons... Het is natuurlijk wel weer een gevaarlijke titel. When a man loves a woman. Ja, ja, ja dat ja, kan je, ook niet Dat kan natuurlijk niet meer, maar goed. Nee. Het is dan ook nostalgie. Ja, It's a Man's World kan ook niet meer. Nee, nou ja, of nee. je moet zeggen, het is een mensenwereld. Ja, ja, ja, ja, ja dat ja, kan, ja. maar It's a Man's World kan ook niet meer. We moeten oppassen met vertaal in ieder geval. Ja, ja het is verschrikkelijk allemaal. <laughs> Eigenlijk kan het beetje woman kan ook niet meer. Mens. Ja, dat is een mens. We <laughs> moeten tegenwoordig alles genderneutraal. <laughs> Woman wordt human. <laughs> ja. Ja, ja, dat zou het moeten worden. Dat ja. zou nog ja, kunnen. Ja, ja, ja. ja. Human, ja. We je nog creatief te worden, dat zo doorhaal. Nou, het is niet te geloven. Maar goed, uh, dat was de 3-1 dus van uh, Percy Sledge. En uh, er is vandaag nog een meneerjarig, dames en heren. En hij. Hij. Hij. Hij, hij, hij... Hij, ja, Ja, huh? hij, ja, ja. Hij, nou ja, ik ga het zo wel vertellen. Ik ga, we gaan hem gewoon eerst draaien. Lijkt me wel leuk. Want uh, hij is geboren vandaag. Op 6 februari 1945. Hij is niet oud geworden. Nou, dat zeg ik u straks wel, wel eventjes. We gaan hem eerst nu luisteren naar. Nee. Artiest in het licht. Ja, Bob. Marley uh. Ja, ja. Bob Marley, de king of reggae. Wordt hij ook wel genoemd, natuurlijk. Hij uh, werd geboren, dames en heren. Ja, ja ook hij. <laughs> Niet mogelijk. Ja, ja. Ook hij. Hij werd geboren in het plaatsje Nine Miles... Uh, dat ligt waarschijnlijk ergens op Jamaica of zo. Uh, op 6 februari 1945 en hij overleed in Miami op 11 mei 1981. Hij is dus echt niet oud geworden. Dus een Jamaicaanse uh, reggae-artiest. Hij draagt de bijnaam The King of Reggae. En hij was een van de belangrijkste verantwoordelijken voor de doorbraak van de reggae-muziek buiten Jamaica. en gold tevens als een belangrijke voorvechter van het rasta-geloof. Dus uh, dat was Bob Marley. Jawel, helemaal. Uh, Marley had uh, tijdens de jaren zeventig over de hele wereld had hij uh, reggae hits als No Woman, No Cry en I Shot the Sheriff. Hij bracht reggae uit albums uit als Exodus en uh, Uprising. Samen met zijn vrouw uh, Rita Marley is hij, een, uh, is hij een symbool voor de Rastafari-beweging goed, nou, dat was uh, het liedje wat je hoorde dat is uh, wat je in de uh, of, ik weet niet of ze het nog doen trouwens maar je hoorde het altijd regelmatig in, het, uh, in de arena in Amsterdam Three Little Birds zo heet in het liedje zeg Beb, ja? we gaan het nieuws doen hoe vind je dat? ik vind het een goed plan het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Webstreamers. In Aardenhout, Bentveld en Haarlem hebben gisterenmorgen... ongeveer 11.064 huizen zonder elektriciteit gezeten. De stroom viel iets voor tien uur uit. Liander had de stroom omgeleid, waardoor alle huizen vrij snel weer spanning hadden. De netbeheerder zoekt nog uit wat de oorzaak was van de storing... Een 18-jarige vrouw uit Zandvoort heeft zondagochtend een glas in haar gezicht gekregen in een bar aan de kromme Elleboogsteeg in Haarlem. De vrouw zou zijn lastig gevallen door een persoon en vervolgens een glas naar haar toe geworpen hebben gekregen. Ze liep daardoor een snijwond op in haar gezicht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht van het voorval. Bazar Jupiter BV uit Zandvoort is op 2 februari van dit jaar in staat van faillissement gesteld door de Noord-Holland. Bazar Jupiter BV is gevestigd aan de Haltestraat 2 bij ons in Zandvoort. Deze insolventie is op 5 februari voor het eerst gepubliceerd door het Centraal Insolventieregister. Nadere informatie kunt u vinden op de site Drimbel Faillissementen. In Velsen-Zuid bij een frontale botsing gisterenmorgen... tussen een vrachtwagen en een auto op de N202. Bij Velsen-Zuid is een persoon gewond geraakt. De bestuurder van de personenauto is met onbekend letsel... naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam in eerste instantie met de vrachtwagen in botsing... en knalde daarna tegen een boom. Het slachtoffer raakte door de klap met zijn been bekneld... en moest door de brandweer worden bevrijd. De vrachtwagen belandde in de berm en brak zijn vooras af... Daar, de 14-jarige bestuurder daarvan hield niets aan het ongeluk over... en de weg was enige tijd afgesloten voor alle verkeer. Gistermiddag is in Beverwijk een man zwaar gewond geraakt... toen hij in een pand aan de parallelweg in Beverwijk van een stijger viel. Dat gebeurde rond 14.50 uur, al dus een woordvoerder van de politie. Van welke hoogte de man is gevallen is niet bekend. Direct na de val werden de hulpdiensten gealarmeerd... waaronder ook een traumateam en de brandweer. Om te voorkomen dat de toestand van het slachtoffer zou verslechteren, is hij op een vacuümatras gelegd. En daarna heeft de ambulance hem met onbekend letsel... Naar en onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Wat luchtiger nieuws uit Beverwijk. Wie een ommetje maakt in Beverwijk... kan zomaar een heus piemelbos terechtkomen. Een Beverwijkse wandelaar ontdekte deze week... dat veel bomen in de stad zijn ontsierd door houtsnedes van penissen. De wandelaar maakte zijn dagelijkse wandeling in het bos langs de zeestraat toen hij de tekeningen ontdekte. De penissen zijn op zeker acht bomen getekend en hoe de tekeningen op de bomen terecht zijn gekomen is onduidelijk. Ze zijn mogelijk een jaar geleden door onverlaten, jeugdige onverlaten, aangebracht. Tot zover het regionale nieuws van halveen. Jonge Bevenwijk is weer eens het nieuws. Zeg, hallo! Ja, ik dacht ik moet dat toch werkelijk onder aandacht van de mensen brengen is toch weer een bezienswaardigheid. Op. Op naar de zeestraat. Bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. <totstuk> weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luid als volgt. Het is droog en er schijnt geregeld zon. Vooral bij ons aan de kust zijn perioden van zon- en wolkensluis die elkaar afwisselen. In het zuiden van het land is het vaker bevolkt. In Limburg valt mogelijk een vlokje sneeuw. Vanmiddag wordt het van 0 tot 3 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht vriest het in het gehele land. De temperatuur ligt tussen 3 en 8 graden onder 0. Morgen is het ook droog en is het rustig winterweer met veel zon. Maar dan wordt het overdag hooguit 2 graden. In de tweede helft van de week is het smiddags 3 tot 4 graden. En in de nacht blijft het vriezen. Dit van Weerplaza, Diana Woei het weer. Lekker hoor, die, die Frieskauw, sauer vind ik het. Prachtig, heer. heerl, heerl, heerl, heerl, heerl, heerl. <laughs> heerlijk. En heerlijk, heerlijk. Heerlijk. Ik heb gehoord dat de Rayonnenhoofd alweer bij elkaar zijn, hè? Ja. We hebben Redelijk beschaafde korte versie dit. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, redelijk beschaafde korte versie. Het is trouwens niet, niet de originele versie. Dit is niet de originele hier. versie, nee. Het is een remaken. Uh, uh, uh, een remaken. Een remaken remake voor de gezelligheid. Randy ja. Crawford. In de tijd dat mijn zusje nog in uh, Californië woonde... een waarachtig vriendin. De vrouwen oh. deelden geheel... Heel wat. En toen Shirley ook een keer optrad in Amsterdam... en ik haar mocht begeleiden... kwam Randy vrolijk vanuit het zaal... waar ze al heel hard had zitten roepen om ons aan te moedigen. Nog eventjes een praatje maken in de coulissen... Hele erg leuke vrouw. En uh, zij is volgende week zondag 18 februari jarig. Ja, ja, wel, ja, wel. ja dan hebben we net ah. geen uitzending meer. Dan hebben natuurlijk. wij geen uitzending meer. Dus, dus, dus ik, dus ik denk, even. ik ga het vandaag gewoon even vertellen. Wendy ja. Crawford aan boord ja. zei, even kijken, twee jaar jonger dan ik, ja. 65. Ja. En ze is begonnen als zangeres bij de, Crusaders, hè, de Crusaders. En dat was ook de eerste grote hit, hè, Crusaders. In de Street, Street ja. Life. Ja, Street ja. Life was haar ja. eerste grote hit. Ik, uh, ik heb altijd een herinnering aan het doen, maar wij hebben het ooit een keer. Er is een versie van... Die 11 minuten duurt. Uh, met heel veel solos. En wij hebben het met de band ooit een keer geflikt... om dit nummer 20 minuten vol te houden. Ja. <laughs> met de ruud te band. Ja, ja, speelden het is best het nog, het nog een lastig nummer om ja. te spelen, herinner ik. me. Wij speelden het ook. En, en uh, we hebben het ooit een keertje gewoon 20 minuten vol Maar dan hadden we het ook een soort... soort uh, Medley van gemaakt. Er zat nog een ander nummer tussen. En maar het, het eindigde dan eindelijk weer als, als uh, Street Life. En hadden wij, oh, we hadden er een stukje roofgarden Garden in. Ge, in, ge, in dat kwam prachtig natuurlijk. Zonder hetzelfde tempo. Dus dat, uh, dat ging prima. Er, hey, waren daar nog maar opnames van? Dat ja. Was, nee, die zijn er niet. Jammer, moet wel een happening zijn geweest. Ja, was was best wel leuk eigenlijk. Twee Pitt, minuten. pittig lang. nummer, hartstikke ja. leuk. Goed, Street Life dus. Dat, dat ook was. nog. We hebben straks de bioscoopagenda, maar we gaan eerst nog even. een Artiest in het licht zitten. In het licht zetten, zo moet ik het zeggen. Ja. Jawel. Artiest in het licht. Complainte pour sainte catherine zo heet het nummer. En is een Kate en M. een apart plaatje. Ik vond het toen de tijd, toen het uitkwam, vond ik het een heel leuk liedje. Uh, Complain pour sainte Catherine, zo heet het. En het werd uitgebracht door Kate en Anna McCarrigle. Uh, of McCarrigal, mag je ook zeggen. Uh, het is heel vreemd. Het is een beetje een schots aandoende achternaam. Uh, ze zongen in het Frans. Ze kwamen uit... Uh, Canada. En daar werd Kate dan, want daar ging het om, eh, die werd eh, geboren op 6 februari 1946. En zij overleed op 18 januari 2010. Zij was een Canadese folk music singer en songwriter natuurlijk. Eh, die eh, schreef en eh, optrad samen met haar zusje Anna. En zij was ook nog eh, getrouwd. Ja, ze was ook nog getrouwd. Dat hou ik niet van mogelijk. Jo. Ze was getrouwd met Ludon Wainwright III. Dat is ook weer een zanger. Dat huwelijk duurde van 1971 tot 1977. Dus dat heeft niet lang geduurd. Goed. Uh, Mike Bett. Ken je die nog? Mike Bett? Ja. Mike Bett. Mike Bett. B-A-T-T. -T. Bett. Ja. Ik hoor het. Ja. Nou, dus een, uh, dat een, ik een, het zo goed uitspreek. Ja, Mike best. Bett. Bett. Ja, ja. Maar dat is een, uh, dus ook een uh, meneer die jarig is vandaag. Ja. Ja, volgens mij heeft hij... Uh, ik weet het helemaal me niet meer zeker... Maar was hij dan nou ook niet die man van Bright Eyes? Volgens mij wel. Maar, uh, nou ja, dat werd gezongen door Garfunkel. En dit is uh, Mike Bad zelf. Met, uh, met een liedje van hemzelf. Ja, dat moet ook af en toe kunnen. Nietwaar? Het is een uh, thema uit de film Caravan. En er wordt ook onder andere op meegespeeld door Vanessa May. Jawel. Bed en uh, samen met Vanessa mee en ook nog samen met het uh, Royal Philharmonic Orchestra. Dus dat was nogal een bezettingje. Hé, hey, we gaan naar de bioscoop. Wat we dat maar eens doen? Vind ik wel gewoon lekker filmpje La la la la, de bioscoop agenda. Was dat niet prachtig? Erg mooi gezongen. Vanmiddag, 6 februari... neemt om half twee aanvang... Cinema Nostalgie. Dat is een gezamenlijk initiatief... van Stichting Kunstcircus Zandvoort... en de Seniorenvereniging Zandvoort. Het is de eerste... iedere eerste dinsdagmiddag van de maand... geopend en het is voor iedereen... maar speciaal voor senioren... toegankelijk. Vanmiddag om één uur is al de... Uh, ontvangst met koffie en cake. En de film begint dus om half twee. De kosten zijn zeven euro. Voor vanmiddag is het misschien best haasten. Maar het is een leuke film. Hij start vanmiddag met de film... Intouchable. Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf. Nee, nee, nee, ik jok nu, want de film heet Selavi... maar hij is van de makers van Intouchable. Okay. Uh, de, het onderwerp is... Max duurt uh, rund al 30 jaar een cateringbedrijf... heeft honderden feesten en partijen georganiseerd. Ook de aankomende bruiloft. En dan komen er een paar onfortuinlijke tegenslagen... die gaan roet in thee gooien. En elk moment van geluk gaat over in chaos... Eigenlijk neemt de film dus al over drie kwartier aanvang, maar dat is een initiatief voor iedere eerste dinsdagmiddag van de maand. Ja, ah, dat denk je toch makkelijk, man. We moeten het nog redden, ja. Vooral als je te snel het busje bestelt. 023 ja. 5717373. 5717373 bellen en haasten. Ja. Er is assistentie aanwezig om u te helpen als u problemen heeft met lift, instap of stoel. Dan vanavond om half acht Manifesto, een 95 minuten durende Duitse film... onder regie van Julian Roosevelt. Kate Blanchett speelt in deze film 13 verschillende rollen... waarin ze monologen houdt. De film bedraagt de rol van de artiest in de maatschappij van vandaag. De film refereert naar verschillende kunststijlen en andere kunstenaars... Op ongeveer 100 kunststijlen is de film gebaseerd... en ook op geschriften en aantekeningen... van individuele kunstenaars, architecten en dansers. Roosevelt heeft hun manifesten bewerkt door 13 verschillende collages... en vervolgens voor zijn lens tot leven laten komen. Manifesto stelt impliciet de vraag... wat de rol dus van de kunstenaar is in de hedendaagse samenleving... Alle teksten gaan over het doorbreken van grenzen en restricties. Zowel territoriaal, intellectueel als artistiek. Hierin dus een enorme rol voor Kate Blanchett. Morgenavond in plaats van Simon van Kolm de Ladies' Night. Een avond speciaal voor dansers. Eh, uh, dames. <lacht> Dancing Queens. Helaas, voor morgenavond zijn de kaarten uitverkocht. Maar morgenavond neemt Fifty Shades of Freed. Een aanvang in Cinema's Zandvoort. Het is een film. Vervolg op Fifty Shades of Grey. De film is gebaseerd op dat derde boek. 50 tinten vrij. Van de bestselling Boekenrace van E.L. James. Nieuwste deel gaat verder. Waar de succesvolle films uit 2015 en 2017 ophielden. Dus met ingang van vanavond. Uh, morgenavond. Fifty Shades of Feet. Met. Zoals vorige keer ook in de hoofdrollen... Jimmy Dornan en Dakota Johnson... als Christian Grey en Anastasia Steele. Fifty Shades of Freed. In de middag hebben wij nog voorstellingen. Uh, Early Man en dat is om half twee. De nieuwste familiefilm uit de studio van Wallace en Gromit. Chicken Run en Shaun the Sheep. Een hilarische komedie die zich afspeelt in het begin der tijden... Early Man zit vol unieke karakters, woordgrappen en de typische droge humor die we van Aardman Animations gewend zijn. Dus dat is morgenmiddag om half twee Early Man. Om half vier zien we nog Coco en Olaf. Dixie. Pictures Coco is een groot muzikaal en kleurrijk spektakel dat families uit alle generaties met elkaar verbindt. Ga samen met Mikel en zijn hond Dant op een onvergetelijk avontuur naar een wereld vol. Knotschekken, buitenbeentjes. Dit zijn dus inderdaad de familiefilms in ons theater. Tot zover de Weerscoop Theater. Artiest in het licht. Natalie Cole. Natalie Cole was dat. En uh, dat is natuurlijk de dochter van. Hè, van, de, de, van die beroemde Nat King Cole. En uh, terwijl wij uh, langzaam maar zeker uh, onderweg gaan naar, uh, naar het nieuws. Ik zoek nog even wat informatie. Nu was ik even vergeten. Nee. Toch allemaal wat. hè? Ja. Vreselijk allemaal. La la la la la. la. Nou, ik kan u in ieder geval vertellen dat uh, Natalie Cole, uh, dames en heren, dat is de dochter van. Dat weet u we in ieder geval al. En uh, zij, werd geboren, uh, zij werd geboren als Natalie Maria Cole in uh, Los Angeles op 6 februari 1950. En zij overleed op 31 december 2015. Amerikaanse jazz- en soulzangeres en actrice. En zij was natuurlijk de dochter van de jazzzanger Nat King Cole. Maar dat wist er al. En uh, u hoorde uh, van haar... This will be an everlasting love. En intussen gaan wij met het uh, bekende thema... uit de televisieserie Starsky Hutch. Ja. Gaan wij uh, u meenemen naar het NOS-journaal van 1 uur... en komen natuurlijk straks nog een uur lekker terug... Met uh, nog veel meer jarigen want, en, en ook een paar overledenen. Ja, het is niet anders bij artiesten in het licht. Maar we hebben er, het was een, een vruchtbare dag vandaag. Want uh, er waren er een aantal. Nou, u gaat het straks allemaal nog horen. Hele aparte dingen nog. Voorlopig even naar het nieuws. Tot zo.